Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Voetballer Quincy Promis is gisteren opgepakt in Dubai, dat melden Russische media. Waarom hij is opgepakt, dat weten we nog niet. Promis voetbalt al een tijd in Rusland en werd onlangs in Nederland veroordeeld tot 6 jaar cel voor cocaïnesmokkel. En vorig jaar kreeg hij ook al anderhalf jaar cel voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze ook nog niet weten waarom Promis is opgepakt. Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben wel een uitleveringsverdrag. In Moskou begint rond deze tijd de uitvaart van de Russische oppositieleider Alexei Navalny... Er is veel belangstelling. Bij de kerk staan honderden mensen die mogen van de autoriteiten geen filmpjes maken of geluid opnemen. Het is dan ook nog maar de vraag of het allemaal rustig gaat verlopen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De politie kan natuurlijk allerlei voorwenselen gebruiken om mensen op te pakken. Als iemand een portret van Navalny met zijn beentraa, dat mag niet. Dat zal worden gezien als een ongeoorloofde demonstratie. En dan kan het zijn dat men al heel gauw overgaat tot aanhouding. De moeder van Navalny is er waarschijnlijk wel bij, maar zijn weduwe niet. Zij zit in het buitenland met angst opgepakt te worden. In Rotterdam is een containerschip klem komen te zitten onder de Willemsbrug. Twee containers sloegen daarbij overboord en zijn gezonken. Voor de zekerheid is de brug afgesloten voor het verkeer. En het schip is inmiddels weer los. En toen er morgen vanochtend echt was gekomen... ...had Jan Smit een extra prijs in zijn prijzenkast staan. Hij heeft de Edison Pop-oeuvre-prijs gekregen. En dat oeuvre hebben wij eventjes in 20 seconden gepropt. Bij Lando, dans met mij de tando. Ik heb een tijdje in mijn hart, maar alleen voor jou. Mirozoel. In mijn hart, alleen voor jou. Miracarozoel. Ja, en dat allemaal voor bijna 30 jaar aan hit. Jan kreeg de prijs als verrassing uitgereikt bij Humberto door zijn zoontje Sin. Ja, zeg.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 Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti Ja, goeiemiddag. Daar zijn we weer. We zijn er weer. Bijna weekend, maar. Ja, en uh, uh, Dolly en uh, Beb, hartstikke bedankt voor het uur voor ons. De twee uur voor ons. Twee uur, ja. En uh, wij zijn er nu weer. Ik heb een uh, nummer, The Best Day of My Life, van American Autors. Oké. Okay.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 We hebben Marcel aan de telefoon. Ja, In goedemiddag. Marcel. Goedemiddag, Marcel. Hi, Henry, goedemiddag. Daar zijn we zijn weer Verzellig. Ja. Alles goed? Ja. Prima. Moi. Ja, zo, mooi zo. Zo is het woord. Ja, nou, dat is het belangrijkste. <laughs> Jullie uh, willen weten wat er uh, komende maandag uh, in Play It Loud uh, horen is? Ja, negen oh, ja, uur hè? Ja, zeker. <laughs> weer de vaste tijd hè, maandagavond. <laughs> ja. uh, dan is weer, uh, ja, het is natuurlijk weer maart en dan uh, behandel ik weer uh, met terugwerkende kracht natuurlijk uh, de nieuwe releases van de maand februari. Oké. Okay. Oh, ja. uh, dus uh, ja, met een mooi overzicht van alle... Belangrijke single releases van de afgelopen maand. Maar ook uh, heb ik aandacht voor wat uh, onbekendere bands en onbekendere singeltjes. Uh, Verwachte muziek van uh, onder andere Carrie um, King, dat is de gitarist van Slayer. Die heeft een um, solo-project opgericht. En die hebben een single uitgebracht uh, vorige maand. Uh, maar ook uh, Infected Rain, dus wat nieuwere metal uit Moldavië, hebben weer een uh, zoveelste single uitgebracht. Die uh, ga ik draaien, maar ook uh, oudgedienden die uh, een lange tijd niks hebben laten horen onder uh, My Dying Bride en uh, Kitty. Dat is een uh, nu band uh, bestaan uit alleen maar vrouwen. Die hebben ook een nieuwe single uitgebracht. En, uh, Hoe heet het, het zeg je? Nitty? Kitty. Oh, Kitty. Maar aan, ja, Geen maar aan, jongen, Titty, maar Kitty. Uh, Kitty, ja. Met ie aan het einde, Ja. <laughs> Ja, heel kittig beentje. Een kittig beentje. <laughs> ja, nee, ja, dus uh, we staan uit uh, vier vrouwen en die uh, maken best wel uh, stevige uh, ja, nu-metal in de trant van Korn en uh, Slipknot. Okay, en Korn, beetje, oh, heel ja. heel stevig. Ja, dat is wel heel hard. Uh, maar die hebben ook een nieuwe single uit. Die komt dan voorbij. En ook wat nieuwe bands uh, heb ik aandacht voor. Uh, onder andere Unleashed Archers, die een... Uh, Hele bijzondere videoclip hebben uitgebracht. Ook daarbij um, bestaande uit ja, uh, artificial intelligence. Artificial uh, intelligence. Okay. Ja, dus dat is ook wel bijzonder. En. Arion, de een of andere niet Arion die we kennen uit Nederland, maar Arion, zeg maar, zo schrijf je het en zo zeg je het. Uh, die hebben ook een uh, nieuwe clip uit. En um, ja, ik heb ook een, um, een aantal uh, bands uit de Faroe-eilanden waar ik zelf ook geweest ben op vakantie. Waar ik ook um, aandacht aan ga besteden. Uh, die bands heb ik ook ontdekt tijdens mijn reis daar. En daar ga ik ook, uh, die hebben ook twee nieuwe singles uit allebei. Dus uh, die ga ik draaien. Faroe-eilanden, waar, waar ligt het yeah. ook alweer? Uh, ligt boven, uh, ja, leg maar tussen Schotland en Noorwegen in. Dus, oh ja, daar. Ja. Uh, ook bij IJsland in de buurt. Ja. Dus. Uh, ben uh, je met eindelijk... een bootje naartoe gegaan? Uh, nee, met vliegtuigen vanaf uh, Kopenhagen. Oké. Okay. Ja, heel bijzondere locatie. Heel ja. mooi. Oh. Hele vriendelijke mensen. heb ik echt een hele goede herinnering aan. En uh, ja, zoals altijd uh, neem ik vanuit mijn vakantiebestemmingen altijd een cd'tje mee van bands die uh, daar lokaal zijn of uh, populair. En Tier is vrij bekend. Dat is een band die ik ga draaien komende maandag. Uh, die is wereldwijd ook wat uh, succesvol. Uh, maar ook de band Hamfert, uh, is een, uh, ja, dat is okay. ook een, een doom metal band uit de Valleur. Uh, die zijn niet zo heel erg bekend uh, overzees. Misschien wel in, uh, in Denemarken, maar verder uh, niet echt moet ik zeggen. Je hoort er niet veel van. Dus ja, dat uh, vind ik dan wel weer leuk om die te draaien. Die hebben ook een nieuwe single uit, inmiddels al twee de, uh, afgelopen maand. Ze hebben gisteren nog een nieuwe single uitgebracht namelijk. Maar ik ga de eerste uh, single van het nieuwe album uh, draaien. Dus ja, er komt een hoop nieuws voorbij. Allemaal uh, ja, diverse stijlen ook. Dat is het mooie aan Play It Loud brand new. Hè? Het is een heel divers programma. Ja, ja heel mooi. En allerlei stijlen komen voorbij, dus uh, ik heb er zin in weer. Hé, <laughs> hey, maar dat AI, maakt dat AI nou muziek dan? Nee, het is, ja, er zijn ook muzikanten, of is ook muziek, geloof ik, dat bestaat, of dat ze er hulp van bij gebruiken, maar uh, de clip die, uh, die bestaat volledig uit Artificial Intelligence, dus de, daarmee gemaakt de karakters, geloof ik, in die clip. Okay. Ja, so. Dus oké. Uh, ik ben er zelf ook niet heel erg in thuis, ik ben er niet echt een, een voorstander van, en heel veel uh, metalheads niet. Want ook uh, tegenwoordig zie je heel veel um, albumcovers uh, gemaakt worden... Yeah. ...dankzij uh, Artificial Intelligence. met yeah. ja. het nieuwe album van uh, D-Site, waar ik ook het nummer van ga draaien... ...is volledig uh, Artificial Intelligence uh, gemaakt. Maar um, ook de Nederlandse death metal band Pestilence heeft onlangs op uh, Facebook... Uh, ...een uh, cover onthuld van hun uh, ja, album. En um, gevraagd om de meningen van hun fans en... In, in vergelijking met het oudere werk van ze. Uh -huh. Het is een verzamelaar van vroeger werk, geloof ik. Heel opgepoet, denk ik. En die uh, bestaat ook volledig dus uit AI. En uh, heel veel fans die zijn daar niet heel erg enthousiast over. Die vinden het nee. een lelijk, uh, lelijke koffer. En er uh, <laughs> haalt weinig uh, ja, creativiteit uit. Vergeleken met het uh, oude albumwerk, zeg maar. Yeah. Dus, uh, ja, ik vind zelf ja, de, de albumcoffers die dus uh, ontworpen worden door speciale mensen. Uh, bands die schakelen ja. daarvoor uh, kunstenaars of uh, um, artiesten in die ja, dan ja. het uh, albumwerk uh, de albumcoffers maken. Ja. Die vind ik gewoon veel mooier dan met AI. Ja. Dat, uh, dat, dat verschil zie je ook duidelijk. En dat zie je ook op Facebook natuurlijk met fotootjes voorbij komen. Dat overduidelijk uh, AI is. En, uh, ja, Kijk, ja. gaat, soms, soms weet je het ook niet eens. En, nee, dan weet je het niet, en, niet eens. Hè? Nee. nee, dat is zo moeilijk te onderscheiden soms, maar je ziet het ook. Als je goed kijkt, zie je het wel. Ja. En dat vind ik gewoon jammer. Ja. De creativiteit had het weg, inderdaad. En, uh, en dat vind ik zo zonde. Want ik, ik ook. He, ja. Ik heb een paar keer stukjes geprobeerd te schrijven met AI. Ja. Ik moet zeggen, ja, ik vind het niet veel bijzonders hebben. Het heeft... Uh, nee. Ja, het is heel vlak. Ja, precies dat. Ja. Het heeft geen ziel. Nee. nee. Dat heb ik dus ook. Nee. Ja, ja, ja. Mij, uh, ja, jij, jij zei net uh, al van koffers, maar ik, ik denk ja. van, ja, wat bedoel je nou precies? Bedoel je de muziekcovers of bedoel je de kaften? De, de, de artwork, ja. de kaften. Ja, de de, de, <laughs> de CD-boekjes, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Nee, nee, het nu, ja. metal uh, staat daar natuurlijk best wel bekend om. De mooie uh, artwork, ja. Ja. de boekjes ja, dat is gewoon een kunstwerkje soms aan zich. En uh, ja, tegenwoordig ja. zie je er steeds meer uh, artificial intelligence op duiken. En dat ja, vind ik gewoon uh, niet mooi. Zonde, ja. Maar ja, ik bedoel, zonde. wanneer zou dat gebeuren, Marcel? Dat, uh, dat ze met AI uh, de covers gaan doen, echt muziek. muziek ja, dat zal er ook wel aan gaan zitten te komen. Oh, ja. Maar ik hoop niet dat het in de metal... Uh, ik denk niet dat de metal scene dat uh, toelaat. Uh, dat uh, nou, de kunst van de metal is... Nee, zeker nee. niet. De kunst van de metal is dat uh, muzikanten gewoon allemaal uh, getalenteerd zijn en, en, ja. uh, en creatief. En die laten dat zomaar niet uh, uit handen geven, denk ik. Dus, uh, nee, het haalt de ziel eruit. Metal er is de kunst, ja, precies. Ja. Metal is gewoon kunst aan zich, vind ik persoonlijk. Dus, ja. Ja, ja. ja, ja. Ik snap hoe, uh, hoe ja. die bands dat maken. En dan zullen ze dat niet zo snel uh, door uh, AI uh, over laten nemen, lijkt mij. Maar misschien een andere uh, ja, muziekstijlen wel. Ja. dance misschien en zo, uh, ja, de hip-hop, het is toch allemaal zieloze muziek tegenwoordig, dus ja. dat uh, <laughs> zou mij uh, verder een worst weten wat ze daarmee doen als ze maar van de metal afblijven. Ja, wat vind je trouwens van onze nieuwe, onze nieuwe, onze nieuwe uh, inzending voor het Eurofische Songfestival? Heb ik nog niet naar geluisterd. Meneer Kleine? Maar, uh, ja, maar naar, uh, ik weet niet hoe die video's Joost klein ofzo, ja. ik weet maar ik heb al bij het zien van zijn zijn hoofd, zeg maar. Heb ik al zoiets van. Nou, uh, ik heb er zoveel mee met uh, Eurovisie Songfestival. Ik vind het allemaal zo. Uh, nep en zo ja. over de top. En uh, ja. verschrikkelijk. Ik kan, niet, uh, ik kan er niet naar luisteren en naar kijken. Oké. Okay. Nee. Nee. Nee, <laughs> nee, dus, uh, nee, maar die inzendingen, uh, ik hoef het al niet eens te horen bij het zien van zijn hoofd. Dat kan <laughs> zo alleen al. Ja, ik, ik, ik, ik heb een stukje gehoord. Ik vind ja. het helemaal drie keer niks. Nou, hij was gisteren bij, uh, bij uh, uh, uh, Lubach. Lubach oh, okay. van de Middag. Ja. Okay. En dan moest ik wel even op lachen. Hij stelt zich heel erg aan, Ze kennen elkaar heel goed in de muziek. Nu oké. Lubach maakt ook muziek, hè? ja Oh, dat wist ik niet eens. Ja, ik, weet, ik ken hem wel van, uh, van programma's en zo, dat hij ook wel uh, eigen clipjes maakte en zo. Clipjes en dingetjes, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, dat weet ik wel, maar uh, ik wist niet dat hij hem kende. maar Ik kijk eigenlijk nooit televisie. <laughs> heel, heel gek, maar ik heb televisie, maar ik kijk het eigenlijk nooit. Nee. Ja, naar mijn kinderen ja, ook niet hoor, die, door, film, die kijken jou, het ook nou. nooit. Ja. Ja. We zijn, we zijn van de oude stempel, maar ja, ja. ja, ik ben nog vrij jong ook, maar uh, ik heb wat dat betreft wel echt een oude ziel. Ik, uh, ik vind echt, uh, alles wat vroeger uitgekomen is, ik gewoon vele malen beter wat er tegenwoordig gemaakt wordt. Ja. Op oh, muzikaal gebied, maar ook op televisiegebied. Ja. Het is allemaal tien keer niks, joh. Het heeft ja. allemaal geen deal. En ook de films vind ik steeds slechter worden de laatste tijd. Dus, uh. Ja, het wordt allemaal een beetje ja. eenheidsvorst. eenheidsworst. Ja, precies. Ook dankzij de CGI en zo. Ik vind het allemaal niks. Het heeft geen verhaallijn meer. Geen, nee, niks. Het straalt niks uit. Het is alleen maar voor de special effects bijzonder. Ja, voor de special effects. Ja. ja, ja dat ja, ja. dat, dat het, het moet wel een goed verhaal hebben. Zo. Het was spannend als ze films vroeger waren, dat is het nu helemaal niet meer. Dus dat uh, vind ik jammer. Ik zit niet heel vaak meer op het puntje van mijn stoel, zeg maar. <laughs> en de muziek tegenwoordig had... ook al helemaal niet. Ik heb trouwens nog naar je site gekeken. Maar die ja, staat nog dat... steeds de oude tijd in. Oh, mijn, uh, mijn nieuwe website. Ben je het Loud, ja. Ja, dat klopt. De, of we bedoelen de website van ZFM of mijn eigen? Nee, website? nee, jouwe. Oh, nee, ja, ik ben daar niet zo actief mee eigenlijk met de website. Ik nee, moet er echt nee, nog een keer nee, aan gaan zitten om het beter te maken. Maar het was meer een, een probeersel. Ik hou mijn Facebookpagina meer op de date eigenlijk ja. dan, uh, mijn face, of, uh, dan mijn eigen... Uh, je Facebook site uh, ziet er erg goed uit. Ja, die ziet ja, er. Dan. dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Ja. Ik uh, doe mijn best daarvoor en ik ben ook heel erg actief met die promootjes maken voor de programma's. Ja. Dus daar uh, word ik ook steeds meer uh, gedreven en creatief in. Dus, uh, ja, ja, ja, dat is ja, leuk te om te doen. Zien. Ja. ja, Ja, dus uh, nee, dat... Uh, het gaat allemaal lekker en uh, genoeg uh, animo en uh, luisteraars de laatste tijd. Mijn vorige uh, uitzending was natuurlijk met Ben Verrode, die ja. uh, metal uh, of death die Black metal, death metal ja. maakt. Ja. Die heeft ook al heel veel uh, luisteraars in het buitenland. Die had een interview met een, uh, een band in Zweden, met een muzikant in Zweden. Ja. was ook erg leuk, dus die doet het ook erg goed, moet ik zeggen. Ja, dus nee, het gaat allemaal, uh, gaat allemaal voor de werk. Ja, ja toch? Hartstikke ja. mooi. Goeie. Ja, zeker. En binnenkort heb ik uh, nog wat, uh, dat ga ik jullie volgende week vermelden. Dan heb ik nog uh, wat uh, spannends te melden. Nou. Ik heb een, uh, een interview uh, de 11e. Dus, uh, nou. Maar daarover volgende week meer. Volgende, volgende week volgens. meer. Ja. Nou. Ja, zeker. <laughs> hey, Marcel, bedankt. Ja, graag gedaan. Jullie weer een dat Tot volgende week. En tot volgende week. Doei, doei. Hoi, hoi. Doei. hoi. Dan heb ik nu nog uh, de Beaties met uh, Staying Alive? De Beaches. De BG's, BG's. Uh, Stegen en Lijf. Uh, uh, het beste reanimatielied wat er is. Oh. Eigenlijk. <laughs> oeh, oeh, oeh, oeh. oeh, oeh. Stegen Dat is top. om <laughs> te doen bij reanimatie. De Beatjes met Stegen Alive. Oh.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 The others, they don't like us. Yeah, I know. Why?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 Thanks. Where are we going? Somewhere with the lawn. Een film, vandaar dat er doorheen uh, gekletst werd, uh, ah. af en toe. Zodoende. Dus, maar dat was uh, afvies met Wake Me Up. En welke dat film? Je... Ja, dat weet ik ook niet. Oh. Dat, uh, dat ken je niet alles weten. Doeg. Ja, wel. Je zegt dat je altijd alles weet. Ja, ja. <laughs> oh nee, je hebt altijd gelijk. Dat was... Ik heb altijd gelijk. Ik weet niet alles... Er zijn altijd twee regels die, ik in die, uh, die mannen moeten weten. Gewoon. Mannen? Ik, geen vrouwen. vrouwen? Nee, vrouwen niet. Nee. De vrou waarom vrouwen niet? De, omdat vrouwen wel, ze andere vrouwen ook wel eens gelijk hebben. Dat, uh, dat kan een wisselwerking zijn. Je bent, dat is een beetje een, een feministische uitspraak. Ja, schat. Maar je, af en toe dan, dan heb jij dat ook wel, hoor. Een beetje seksistische uh, trekjes. Nou ja. En als wij als vrouw dat hebben, dan... Uh, He? Absoluut Maar goed, er waren dus twee regels die ik heb Eén, ik heb altijd gelijk Twee, indien niet gaat regel 1 Automatisch in werking Ik heb zometeen een leuk stukje cabaret Met van Erik van Muiswinkel En uh, Diederik van Vleuten Over de NRC man En in dat verband heb ik uh, Gisteren was ik op de dierambulance Had ik een, uh, een leuk verhaaltje meegemaakt Nou ja, over, de, over die eend Ja dan belt een man naar, de, naar, de, naar ons toe en die zei van... Uh, Ik heb een hele rare eend in de tuin zitten. Ik zeg, uh, wat voor eend? Hij heeft hele grote flappers. Ik zeg, nou, dat kan we kloppen bij watervogels. Uh, wat voor snavel heeft hij? Hij heeft een hele lange snavel. Ik zeg, heeft hij ook een puntje aan het eind van zijn snavel? Ja, hij heeft een puntje aan het eind van zijn snavel. Ik zeg, nou, dat is een aalscholver. We komen hem wel halen. Kan hij niet vliegen? Wat, wat is er met hem? Nee, nee, hij kan niet vliegen. Hij zit heel zielig. Hij is, hij is gewoon niet happy. Dus uh, ik zei, nou, dan komen we hem ophalen. En dan gaan we even kijken wat er aan de hand is. Dus wij komen daar. Die man die staat daar voor de deur. en uh, Hij zegt, ja, er staan twee auto's op de oprit. Daar moet u zijn. Twee auto's? Wow. Twee auto's. En er staat een schitterende man. Echt een prototype van een zeer succesvol... oud directeur van whatever, met een, met een pijp in zijn mond. Ja, ik denk, ik blijf hier maar staan. Dan, uh, dan kan hij niet wegvliegen. <laughs> <laughs> ik zeg, nou, uh, zit hij er nog? Ja, er zit nog. Leeft hij nog? Ja, hij leeft nog. Dus nou, wij die uh, aalscholven gepakt. Er uh, ja, maar... is duidelijk wat mis mee, want anders was die aalscholver wel al lang wegvlof. Ja, maar je bent ook niet volledig. Dat was er niet, ben Ik ben niet volledig. Van mij ben je ook gebeten. Dat was door een andere aalscholver. O, niet dat was een had andere aalscholver. Dat was niet deze aalscholver. <laughs> Aalscholvers hebben nou eenmaal de neiging om een beetje te happen. Maar een lelijke happert. Een vogel met een puntje aan zijn snavel. Maar dan heeft een meeuw. Oh, hij heeft toch een puntje aan zijn snavel. Ja, want die heeft niet zo'n hele lange snavel. Oh, ja. En hij had een hele lange snavel met een puntje aan. En hij had toch een hele lange pijp. Nee, als een gewone pijp. Zo'n zo echte, zo echte pijp die je me ook vroeger ook had. Maar met zo'n geur? Zo uh... Nee, ik rook het niet. Het oh. is zo jammer. Ja. Dat had juist voor mij ook zo'n zo jeugd sentiment dingetje geweest. <laughs> zo'n zo toffe... Ja. Het vond ik altijd zo lekker ruiken. Die, die, die. Uh, Schotse tabak of zo. Die, ja. ja, die ja. echte ouderwetse Toffe -tabak. Tof -e tabak. ja. Dat was een soort toffe tabak. Het, het rook gewoon heel lekker. Maar goed, we hebben de aalsgolven naar het vogelhospitaal gebracht. Dat vroeg de man nog, wat gaat u met hem doen? Nou, hij gaat naar het vogelhospitaal. Oh, naar het vogelhospitaal. Maar dat vond hij wel wat hebben. Dat vond hij wel leuk, dat hij daar naartoe ging. Hij had er nog nooit van gehoord. Maar goed, ik heb nu zo'n uh, NRC-man van uh, Erik van Muiswinkel en Diederik van Fleuten. Mij aan die cultuurvolkeren willen eeuwenlang één ding. En dat is dat het Westen ze voor eens en altijd met rust laat. En ze hebben dat jou een het... fax gestuurd waar dat allemaal in staat. <applaus> je gaat met je hele gezin dus in de auto in. En dan kom je aan op de plek van bestemming. En dan heeft Eurocamp je hele tent dus al klaargezet. Hoef je niks meer aan te doen. Je ijskast is aangesloten, je tv'tje, alles. En het kost, nou wat was het? Dat 800 gulden voor een heel gezin, een week. Nou, dat vind ik niet veel geld dan denk ik dus, blijkbaar hoeft vakantie niet meer te kosten. Ja, toch. Wat geeft u zo al uit aan uh, vakantie? Ja wat, wat, ja, wat geef ik nou uit aan een uh, vakantie? Uh, hoe, hoe zal ik dat nou eens zeggen? Um, ik ken een vent in Afrika uh, uit de 19e eeuw. En uh, de, deze man, dat, dat was een Engelsman, ...en die, die zat daar in Afrika in opdracht van de toenmalige koningin, de koningin Victoria. En hij zat daar hoogstwaarschijnlijk om daar wat beschaving bij te brengen. Dat, dat kon toen nog absoluut een heerlijke tijd. Uh, deze, deze man, Roots heet hij. Uh, Cecil, Roots. Cecil, Roots. Cecil Roots. Ja, die ken ik wel. Ja, het, het, het, het huidige Zimbabwe is naar hem genoemd. Deze Roots, uh, deze, deze meneer Roots, die kreeg, kreeg op een hele warme dag, kreeg meneer Roots een idee. En hij zei bij zichzelf, weet je wat ik ga doen? Ik ga een, een spoorlijn aanleggen. Maar, maar niet zomaar een spoorlijn. Een spoorlijn van, van Cairo naar Kaapstad. Een spoorlijn van Cairo naar Kaapstad, meneer Roots, die zal wel eens even een spoorlijn gaan aanleggen van Cairo naar Kaapstad. Goed, dat heeft hij gedaan. Uh, uh, nou ja, ja waarom waar vertel ik dit? Ja. Ik zat op een hele goede dag zat ik te bladeren in mijn, mijn lijfkrantje, de, de NRC Handelsblad. En uh, Daar zag ik staan zeg, op pagina 19, daar boden ze aan een, een reis, een tour, uh, die kon je boeken. En als je dat nou gedaan had, dan kon je dus die hele route van Cecil Rhodes van, van Cairo naar Kaapstad... die kon je dus met de NRC Handelsblad in een trein op je gemak... Dus een keertje helemaal naar na, na rijden. Ja. Dat was uh, de NRC Handelsblad Cecil Roots Experience. Experience. Nou, dat was toch voor zes weken, dwars voor Afrika. Ik zag dat staan, ik zeg tegen Joker. Joke, zie jij jouzelf met mij in die trein? Lekker boemelen boemelen tussen al die gazellen doen. <laughs> nou, uh, Joke die vond dat wel wat. Dus we hebben dat gedaan met z'n moet je je voorstellen, je zit dus in een trein. Uh, die trein die heet de Blue Train. Uh, ik moet je zeggen, alles was uitstekend verzorgd. Iedereen had zijn eigen courgette. Aan het aardige was, um, ja gedurende de hele reis, uh, daar, daar organiseerde de NRC Handelsblad van alles voor ons. S'ochtends kregen we een zonsopgang, s'avonds kregen we een zonsondergang. Uh, af en toe, dus als je ook uit het raampje keek van je courgette, dan zag je dus ook hele kudde buffels. Huh? Buffels? Oh. Die renden zo'n eentje met de trein mee. Uh. Je kent dat wel, die sombere jongens met die hele ingewikkelde e eeuwse kapsels. Ja, ja. Groot, grote snorren, droevige ogen. Ja. Ja, die arme dieren die kunnen het met geen mogelijkheid bijhouden, dus op een gegeven moment je parapluie zag ze nooit meer ja, ja. terug op tijd een kiekementje had gemaakt, maar had je, je had er vaak geen tijd voor. Maar het hele aardige van de trip vond ik dat door alle gebieden waar je dus met de, met de blue train heen reed werd op dat moment voor ons NRC abonnees, werd er dus in de trein het eten gemaakt wat die mensen buiten de trein al in geen jaren meer te eten hadden gehad. Nou, die hele tocht, zoals gezegd, was een tocht van zes weken. Zes weken, weken oh. uh, 34.000 euro. 34.000 euro. Nou. Ja, kijk, dan zeg ik, je bent toch wel een dief van je eigen portemonnee. Ja. als je zo'n geweldige aanbieding zomaar zou laten ja. lopen. Hè? Uh, we hebben ook tegen elkaar gezegd. luister eens even hier, laten we het nu doen. Hè? Want nu kan het nog. Ja. Dat is zo ontzettend belangrijk. Ja. Ik zie dat elke dag, ook in mijn eigen kringetje. Ja. Uh, dat zijn allemaal grote mannen met allemaal grote plannen. Ja. Uh, maar op een goede dag geeft het hart een piep en een fluit. Het verhaal is uit. Ja. En dan heb je dus helemaal niets van de wereld Wat gezien. Jou, nou, ja. dat is ontzettend jammer. Jook en ik wilden niet dat dat ons zou overkomen. Dus wij hebben met z'n tweetjes die hele roodse experience gedaan. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het dermate fascinerend... Ja. Eh, dat ik het jaar daarna iets eh, totaal anders heb gedaan. Ja, okay. Het jaar daarna ben ik geweest uh, naar de Galapagos-eilanden. Galapagos-eilanden. Galapagos ik had dat namelijk gelezen in de, in de NRC Handelsblad. Ja. Je komt dus ja. die, die, die hele tocht die Charles Dickens in dat tijd gemaakt heeft... naar de Galapagos-eilanden. Je weet wel, in dat, in dat wereldberoemde schip van... hoe heet dat ding nog maar? Boegel uh, of de bingle, de weet ik nog niet meer. Beagle, maar die maar, hele tocht van Dickens in die bingle, Darwin, die kon je dus... Uh, met de NRC Handelsblad ja. kon je die op je gemak nog eens een keertje helemaal... na ja. Dat, dat was uh, de NRC Handelsblad. Charles Dickens aan de Bungle Experience. Beagle experience. Ik ja. zeg, moet je, je voorstellen, dat was een tocht van 9 uh, weken. 9 weken, weken 108.000 108. euro. Ik zag dat staan. Ik zeg tegen Petra, Petra, ja. zie jij jouzelf met mij? Met maken? Petra. Ja, Petra, ja. Oh, ja. Ja, nee, ja, want, want joken. Dat, dat, boek, dat boek had ik op een gegeven moment wel een beetje uit. En uh, ik zeg altijd maar zo, um, als het vuur gedoofd is, dan. Even kijken, als het, als het vuur, uh, nou ja, dan gebeurt er kennelijk iets verschrikkelijks, ik weet dat niet. Maar het aardige van de hele trip vond ik, de, begon ze dus eigenlijk al meteen de eerste dag. Meteen de eerste dag, als je dus aan boord kwam van de bungle, de dan stond daar meteen al namens de NRC Handelsblad, stond er een man klaar. In een van de witte soepjuk en een rode Tommy Cooper muts. Ja, ja. Er stonden gedekte tafels met van alles erop en eraan. Je kon er een kreefje breken, je kon er een wijntje poppen, je kon daar van alles en nog wat. En in de loop van de avond mocht je deze man dan vragen stellen over Dickens. Maar dat hoefde niet. Zo'n geweldig interessante vent is dat natuurlijk ook niet geweest. Hoewel, Dickens is in tijd gevaren naar het Paaseiland... om aan te tonen dat dus de Maya's contact gehad moeten hebben met andere... Chocoladebruine cultuur. Ja. enige tienduizenden kilometers verderop. Ja, dat... nou ja, mag je mij vertellen hoe hebben die Maya's dat gedaan? 10.000 ja, dat... kilometer, geen... ze hadden nog geen ijzeren vogels, ze hadden nog geen wielen, chunkie, helemaal niks. Hoe hebben ze dat gedaan? Nee, nou, dat toont hij aan in dat boek over dat wereldberoemde schip van hem. De Konzalik of de, de constructie, de de kon, de dat weet ik niet meer. De Kontiki, maar dat is iets anders. Ja, de Kontiki. De Kontiki, ja. je ja, ja, nee, hebt gelijk, ja, ja. Ja, ik ben ook helemaal in de war met die hele grote Thor reis van een jaar. Torheijerdalen. Oh. <laughs>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 Trying earth but weeping been sure.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 Sorry voor het onderbreken van de dinges, maar uh, het werd afgekeurd. Ja, het Wie was een in Muiswinkel. <laughs> Je vond er niks aan? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik zie nee. een heel mooi stukje over dat Zantafoerder uh, terrein... waar er een hele discussie is geweest tussen uh, de, de, de Raad... CDA, mm -hmm. VVD, GroenLinks, allemaal moties ingediend. Want vroeger was daar dus een uh, voetbalterrein... Ik, ik had het dus ook niet ja. door. Ik denk, hè, voetbalterrein? En toen had het provinciale staten noemen de, de bestemmingsplan een, een, een sportieve recreatie. Maar is, zijn, ze zijn nu overgegaan dat ze zeggen: nee, het mag toch wel uh, woningen op worden gebouwd. Nou, dat lijkt me dus veel beter. En dan een deel van Zantenvoerder gewoon uh, houden zoals het was. Dus Met... eerst worden die mensen van hun camping afgeknikkerd, omdat H er luxe. H chalet, uh, uh, zo weet ik veel wat, moeten ja, komen van die, te Van staan. die roodport was dat toch? Ja, en nou, <laughs> en nou wordt roompot er weer afgeflikkerd omdat er huizen komen te staan. Ja, en dat, dat komt ook omdat de provincie dus uh, het trein een beetje losgelaten heeft. De rode culturen noemen ze dat. Ik begrijp niet wat ze erover hebben. De rode culturen bleken in de structuurvisie van de provincie niet meer aan de orde. Ja. Oké. Okay. De rode contouren. Oké. Okay. Maar... Uh, ik zie hier een schets ook... van dat woningbouw. Nou, dat ziet er toch... aardig netjes uit, ja. dat uh, Lijkt me een veel beter idee. Maar goed, dat... Uh, gaat de raad weer beslissen. Ja. Nou, ik vind het nog steeds heel triest voor de mensen... die daar de staakkerven hebben. Nou, als ze zeggen dat ze er een paar kunnen blijven staan... als, ze, als dat woningbouw doorgaat. Oké. Okay. Ook zullen wonen en gebruikers van het kervenpak zal geïnformeerd worden over het voorstel. Oké, okay, ja, dat is het anders. Ja. <lacht> nee, je wordt er niet afgeknikkerd voor luxe chalets... maar je wordt er afgeknikkerd voor woningen. Lekker, nee, pa. De schets gaat uit van een passend aantal woonkavels, waarbij de huidige camping Santa drastisch wordt verkleind. Maar wel een ruimere opzet uh, krijgt. Oké. Okay. En ze zeiden ook dat de, de, de brandweer was het niet eens zoals het nu is, Zandervoer. Blijkbaar is het de, voldoet het niet aan de brandveiligheid. Dus er moet wel wat mee gebeuren. Ja. Dat was het eigenlijk. Oké. Okay. Ik heb nu officieel uh, met Hey Brother. Hey Brother, there's a hand